Muziek. Goedemorgen met koud, meneer Wat is er van uw dienst? Ja. Meneer Robinson, ogenblikje alsjeblieft. Nee, spijt me, is er niet. Zal ik vragen of u wel? Goed, meneer. Weet uw nummer? Prachtig, zelf doen. Dag, meneer.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 Je wil je ervaring kunt ook doen op een heel ander gebied van de verslaggeverij... waarbij je ook geen kans loopt dat je wat overkomt... zolang het dat keer veroorzaakt hebt die verdwenen is. Oh, dat klinkt heel erg interessant. En ook toepasselijk ook. Eh, wat is het voor een opdrachtster? Ik wil dat ik als mijn persoonlijke vertegenwoordiger meegaat... met de expeditie van het geovisisch genootschap naar Korawa. Korawa? Ja. Ken je het? Nou, alleen uit de lucht...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 Ik dat ik de tweede man ben, maar feitelijk uh, ben ik de chef-kok en de duvels ja. Oh. <laughs> ja. Zeg maar, vertel eens even, waarom was u zo verbaasd toen ik u Penny aan uh, Nou, ik, ik weet het niet, maar omdat ze deelneemt aan een expeditie als deze, ja, ik, ik, ik verwacht het niet. Ja, uh... zoiets ook te zien, bedoel ik. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> nee, nee, nee, Penny weet dat weet je, maar uh, uh. ze is geen blauwkous. Nee, zeker niet. Ze is een van de aardigste meisjes die je kent. Ga mee. Zal ik je even alle voorstellen? Ja.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 Een goedkoop soort edelsteen, dacht ik. Dat is niet direct een juist antwoord van iemand die voorgeeft wetenschappelijk verslaggever te zijn. Hm? Pardon? Ja. Oh, was ik niet duidelijk genoeg? Volkomen, <gongen> maar ik begrijp het niet. Ik, ik geef helemaal niet voor dat ik enige wetenschappelijke kennis bezit. Ik zei hij. Dan maar... begrijp ik niet dat u met een wetenschappelijke expeditie mee gaat. Ja, ik heb u gezegd... Weet u wat we gaan doen? Ja, een gatboeren in de aardkorst. <kugen> we boren tot het moho-level...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 Wat dan klein eigenwijs loeder, Wat leert me... ik, ik begrijp er niets van. Niet. Ik, ik, ik ken Penny die nou al, al een paar jaar. Ik wist niet dat ze zich zo kon aanstellen. Dat heeft ze eens hemelsnaam. Ik denk dat ik dat wel raden kan. Mijn vader vroeg mij of ik er een beetje in de gaten wou houden. En daar is ze zeker op gepiekeerd. Ah, ja, natuurlijk, ah, ja, Dat zou wel eens kunnen. Ach, trek het je niet al te zeer aan, want het is echt een aardig meisje. Ik denk dat ze wel heel gauw haar excuses zal komen aanbieden. Ik hoop dat je gelijk hebt. Oh, ze gaan de zaal binnen. ja.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 Maar uh, ik word nog handig, maar je wenkt me... O oh, ja, dat is waar, zeg. Uh, zou ik haast vergeten. Ik heb uit de woorden van Sir John begrepen dat je ons bij een handje wilde helpen. Dat is juist, ja. Ga zelf. Goed, is al gesproken. Ja. En wou ik jou het toezicht geven op het magazijn? Hm? Dan zal ik je morgen het inventarislijst geven. Dan kun je alles controleren en hier dan gedurende de reis een beetje vertrouwen in maken. Ik zie zin, maar nu, ik moet me haasten. Magazijn. Mag ik <laughs> kan haast niet wachten. Ik heb van te spreken namens alle leden van het genootschap. Als ik professor Summerhay...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 Sir George, dames en heren, ik ben er zeker van... Meneer de voorzitter, voordat professor Summerhay verder gaat, vraag ik het recht. Als een van de oudste leden van het grootschap, het woord te mogen gevoegd. Nee. Ik doe een roep op u, Sir George. Het spijt me, professor Manday, maar professor Summerhay is aan het woord. Wees zo goed te gaan zitten, Manday. Ik ga niet zitten. Ik kan het gehoord worden. Het spijt me... U hebt de gelegenheid gehad om te zeggen wat u op het hart hebt.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 En belooft u me nu dat u niet meer zult snuren? Dat doe ik zeker niet. Zo ik Adem, zal ik me uitspreken die experimenten van dwazen die meer waarde hechten aan hun eigen reputatie... dan de veiligheid van de medemensen. Moet dat zo doorgaan? Ja. Nee, ik moet u verzoeken de zaal te verlaten. Ik hoop dat u het gewillig doet, maar we hebben genoeg van uw dwaasheden en ik zal niet eisen u met geweld te laten verwijderen. Uitstekend. Ik zie dat u iets langer onder vrienden ben... Ik zal gaan. Maar geloof niet dat ik rusten zal voordat ik deze enorme stommiteit baar heb gemaakt. Het zijn de gewone mensen die zullen lijden als mijn vrees bewaarheid wordt. En zij zullen de kans hebben om te beslissen. Professor Monday, voor u weggaat moet ik u waarschuwen. Mocht u op een of andere wijze het genootschap in discrediet brengen, dan zal ik niet aarzelen u op de grond van artikel 9 verrooiement voor te dragen. <tie>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 Om te proberen meer zekerheid te krijgen voordat men verder gaat. Maar als u ze dat allemaal gezegd hebt, waarom? Uh, ik, ik begrijp dat niet. Zij denken er anders over. Er zijn verschillende redenen waarom wat ik veronderstel niet juist behoeft te zijn. En ze kennen die. vooral Zummerig. Die gevallen kwakzalver. Zo. Ze hebben me niet, zoals u, de gelegenheid gegeven mijn ideeën nader toe te lichten.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 Welk nummer kan ik voor u draaien? Ik wil graag spreken met professor Mande van het Koninklijk Geofysisch Genootschap. Aha, ogenblikje. Ja, kansenkamer 7255. Hij gaat over. Ja.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 Niemand. De slaapkamer ook niet. Ook niet in de keuken. Als je nou. Zeg, wacht eens, uh, hij zal toch niet op. Nee, nee, nee, nee, Misschien is hij even weg om een brief te posten. Ja, dat moet, haast wel, anders zal hij al het licht hebben aangelaten. En stond ook die gramofoon niet aan. Uh, zal ik maar afzetten? Zal ik maar doen, ja. Nou, hij.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 Hallo? Ja, u, u spreekt met Pogbaanend. Het is de nachtreducteur van de Clarion. Ja. Hallo? Wat? Grote hemel, wanneer is dat gebeurd? Ja. Ja, en, en. Nee, nee, goed, ik zal niets aanraken. Dank je. Allemachtig. Ja, wat is er in Sevesoam gebeurd?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 Misschien is het antwoord in deze notities te vinden. Nou, kom, ze hebben me gevraagd de flat te sluiten en alles aan de politie over te laten. Ja, dat lijkt me verstandig. Zeg, uh, laat jij die spieze niet liggen? Nee, nee. Want ik heb zo'n idee dat hij er niet meer zou zijn als de politie hier komt. Hm, Sherlock Holmes en er twee. Ja, ja. Goed voor jouw verantwoording. En wacht even.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 Eh, bovendien, ik moet nog pakken ook. Morgenochtend heb ik daar geen tijd voor. Eh, laat je dan in elk geval dichter bij huis afzetten. Nee, nee, heus, het is zo wel goed. Mijn pension is maar een paar stappen om de hoek. Ik wil graag even de benen strekken. Zoals je wilt. Eh. Nou, goede reis, Bol. Geluksvogel dat je bent. Vooruit mijn chauffeur. Pas op jezelf. gaat het doen.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 Oh, daar is Garnet eindelijk. Een paar minuten later en hij had de boot gemist. Ja, ja, ja, ja kijk. Morgen, Garnet. Goedemorgen, Sir John. Ook de goedheid, man. Wat is er met jou gebeurd? Heb je gevochten of zo? Uh, nee, ik heb een uh, klein ongelukje gehad gisteravond. Nou, ik zal het schip moeten verlaten, anders ga ik nog met jullie mee. Ja, nou, daar dat.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 Als je het precies wilt weten, ik heb gisteravond voor je vader gewerkt. En ik werd bijna vermoord. Nou, maar waar ga je heen? Nou, mijn hut, als je er niks op tegen hebt. Als er één ding is wat min een man nog meer tegen staat dan drinken, dan is het dat hij de waarheid niet durft te spreken. Zeg, zeg, de... kom eens even terug. Nou, Hallo, ouwe jongen. Zeg, wat ben jij toegetakeld? Afscheids vijf bij de stad gisteravond? Nee, nee, niks daarvan. Oh,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 U moet helderziend zijn. Ik heb er een prima middeltje tegen. Nee, echt, ik heb het in mijn hut. Als u even in de lounge gaat zitten, haal ik het. Wat is het? Het zijn pilletjes. Eus, u voelt zich een stuk beter als u erin geslikt hebt. Dat verzeker ik u. Ik weet het zo net niet. Het is echt waar. Doe probeert Probeer het maar eens. Goed dan. Ja, geef me een arm. De lounge is hier binnen door. Even flinzen. Ik vergeet niet waarom u zo vriendelijk voor me bent.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 Met Joke Rijtsma Hagelen, Hans Veerman, Gerrie Mantel, Rob Geraerts, Jan Borkes, Als Buitendijk, Frans Zomers, Klein, Huib Orizant, Frans Karsenbarg, Nels Snell en Frans Kokshoorn. Technische realisatie Jan Bosboom en Leon Dubois, regie Dick van Putten.